Die ook samen met het nos journaal De Europese leiders reageren positief op het voorlopige vluchtelingenakkoord van de Europese Commissie met Turkije. EU-president Tusk noemt het akkoord een zeer grote stap in het vinden van een oplossing voor de vluchtelingencrisis. Premier Rutte spreekt van een belangrijk actieplan. In het akkoord is afgesproken dat Turkije 3 miljard euro krijgt om zijn vluchtelingenkampen te verbeteren. De EU hoopt dat Syriërs daardoor niet meer massaal doorreizen naar Europa. Turkije wil er wel wat voor terug. Het land wil dat de Turken eerder visumvrij naar EU-landen kunnen reizen. Het kabinet wil de straffen voor mensensmokkel verhogen, zeggen bronnen in Den Haag. De komende dag wordt een voorstel daarover besproken in de ministerraad. De maximumstraf voor mensensmokkel gaat omhoog van vier naar zes jaar... Zo wil het kabinet de smokkelaars die nu misbruik maken van de toenemende stroom vluchtelingen afschrikken. In het noordoosten van Nigeria zijn zeker 26 mensen omgekomen bij een aanslag op een moskee. Er zijn ook 25 gewonden. Bij de moskee in de plaats Maidogori gingen twee bommen af. Op dat moment was net het avondgebed aan de gang. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist, maar in het gebied is terreurgroep Boko Haram actief. De radicaal-islamitische beweging is ruim tien jaar geleden opgericht in Maidugori. en pleegt er sindsdien geregeld aanslagen. Op de EK-baanwielrennen in Zwitserland hebben de Nederlandse teamsprinters ze verrassend goud veroverd. Niels van het Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland en Hugo Kaak waren te snel voor Polen. De Duitsers legden uiteindelijk beslag op brons. Het weer... Vannacht valt vooral in de kustprovincie nog wat regen. Het krot af naar gratis 6. Overdag blijft het bewolkt en regent het. het wordt 6 tot elf graden. In het weekend wordt het droger. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live! Met, met, met nu de nacht.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 I brought I'm hey. me van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Tekst TV, op kanaal 45. ZFM Never made it as a wise man I couldn't cut it as a poor man Stealing, tired of living Like a blind man I'm sick inside without a sense of feeling And this is how You remind me This is how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 Hey Oh ho!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 Everyone's seen. people feel it everywhere lift your hands and voices free your mind and join us This is the living of the night said your name